alsnog openheid van zaken wil geven... over de handelwijze van huisarts Tromp uit Tuitje Horn. De LAV noemt het voornemen van de inspectie een eerste belangrijke stap. Tot nu toe wil de inspectie niet toelichten waarom de arts werd geschorst. Hij zou de regels overtreden hebben bij de euthanasie van een patiënt. En Tromp pleegde kort na zijn schorsing zelfmoord. Bij acties op de Middellandse Zee zijn meer dan 800 migranten gered. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA... probeerden de Afrikanen over te steken naar Europa... De boten zouden in de problemen zijn geraakt, maar kregen op tijd hulp. Twee marineschepen pikten 400 mensen op. Bij drie andere reddingsacties waren de kustwacht en een koopvaardijschip betrokken. Bokser Vitaly Klitschko gaat over twee jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen in Oekraïne. De 42-jarige zwaargewicht zit in het Oekraïnse parlement... als lid van de pro-westerse oppositiepartij Oedar en voert campagne tegen wat hij noemt de autoritaire stijl van president Janukovic. Het weer het gaat harder waaien, overdag staat er een stevige zuidoostenwind. Dan gaat het een tijdje regenen, het wordt hooguit 18 graden. Zaterdag geregeld zon en zondag opnieuw regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121, dat is het nummer. Je kunt het bellen met vragen en vooral met antwoorden... want we hebben nog 58 minuten te gaan in dit programma... en nog een hoop onbeantwoorden uh, vragen. Uh, mailen mag altijd ook, hè? Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Twitteren mag via @nachtzuster En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl... slash nachtzuster en dan links even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster kan ook nog. En um, uh, wat ook kan is postbus 518 1200 AM in Hilversum. Omroep Max, nachtsuster postbus 518 1200 AM in Hilversum. En dat uh, postadres en het mailadres kan je ook gebruiken... als je nog mee wilt doen aan de wedstrijd om de Max-badjas. Ik heb hier namelijk een uh, ochtendjas. En die geef ik weg ergens helemaal begin december aan degene die met het mooiste kunstwerk komt... dat iets met winter te maken heeft. En het kunstwerk komt niet meer terug. Ik ga niet alle kunstwerken weer terugsturen. Dus je mag ook een foto sturen. En uh, je mag uh, ook een foto mailen. Dus nachtzusterapstaatjeomroepmax.nl Of dus postbus 518 1200 AM Astrid Marjan in Hilversum. Volgens mij heb ik nu de hele administratie doorgenomen. Zijn er verder nog dingen? Nee, verder zijn er geen dingen behalve dat ik nog even snel alle vragen langsloop. Cor, die zuigt soms cakekruimels op van de tafel met zijn mond. Doet hij dat? En hij vraagt zich af waarom die niet in zijn longen belanden. 0801121. Uh, toon en Henny Gevers willen graag weten waarom bepaalde kleuren blauw bijvoorbeeld met elkaar vloeken en meer vloekende kleuren. Vragen zich af hoe dat kan. Bijvoorbeeld uh, uh, uh, in de natuur komt het ook voor, maar ja vooral bij blauw valt het ze op valentijn uh, die wil graag weten um waarom witte bonen zeldzamer zijn dan bruine bonen... al is dat zo langzamerhand wel een beetje ontkracht, geloof ik. Jan Musters is nog op zoek naar meer dat er te melden is over de naam Marlies. Paul Hemming wil weten waarom een man over het algemeen... niet twee keer vlak achter elkaar een orgasme kan krijgen en een vrouw wel. Marika wil weten of je in bepaalde soorten olijfolie... beter niet kunt bakken of juist weer wel. Freek Zwarteveen wil weten wat geloofsbrieven zijn. Ad Plessia wil weten of het inderdaad gezond is om één ei per dag te eten... en waar de hurken en de lurven zitten. En volgens mij heb ik zo de hele administratie gehad... en kunnen we door met een, met een plaat. Nou had ik net Richard aan de telefoon. Ik kon het allemaal niet zo heel goed volgen, Richard. Maar wat me duidelijk leek te worden was... dat je graag een Duitse plaat wilde horen. En dan het liefst van Harold Kreunemeijer. Nou, ik heb wel Herbert Kreunemeijer voor je. Halt mich is dit. Dat is Duits. Dat weet ik dan weer wel. Hou me vast. Herbert Grönenmeier op Radio 1 In träumen verbarmen ze, scholgen fantasien. Zijn! Was zeggen wat je wil, maar dat was wel lekker, Richard. Dankjewel, Herbert Greunemeyer op Radio 1 en Mich. Mevrouw Regeer? Ja. Goedendag. Zegt u het Ik dus? heb dat gehoord over die taal, ja. maar ik ga ervan uit, we hebben geleerd: ik, jij, wij, gij, zij en nooit wij, gij, hun. Want nee. hun is een bezittelijk voornaamwoord. Ja, maar ja, als iedereen het fout doet, dan kunnen we het net zo goed veranderen en het hele reisje ja, aanpassen. Ik geloof niet dat iedereen het fout doet. Het ligt eraan hoe je opgevoed bent. Want mijn zus verbetert mij altijd als ik zei, hij heb in plaats van hij heeft. En dat hoor je ook zo dikwijls. Ja. Dus dat, daar kan ik het niet mee eens zijn. En wat je er net nou zei over die meneer met die orgasme. viel me ineens op. Want het is er niet achter elkaar, maar na elkaar. Want achter elkaar is dat oh. de een achter de ander. En dat valt u op als je ik dat het, dat over het over orgasme heb? Ja, nee, ik geloof u. Ja. Nee, ja, uh, dat kan inderdaad. Nee, ik zeg je dat... dingen waar je dan niet meer nadenkt. Nou, dat is, dat is wel waar. Dat van ons allemaal. Ja, maar, ik maar, ook. Maar ik doe het niet vaak, toch? Nee, nou, nee, dat let ik verder niet op. Want dit vier me nou eens de op. De, de, de, de u let er niet op, maar op net als, het op het als ik het een keertje verkeerd doe, let u er wel op. Nee, nou ja, dat vier me nou op. Nee, ik, <laughs> ja, ik, ik ben ontzettend gevoelig voor grammatica, hoor. Want ja. het is zo dik was, dat ook voor de tv en voor de radio dus hij hebt in plaats van hij heeft... nou, ik vind het verschrikkelijk. Ja, nou ja, u heeft gewoon gelijk. En kennen en kunnen is ook zoiets ergens. Ja, uh, daar zit ook wat in. Ja. Kennen is weten en kunnen is uh, doen. Ja. Liggen en leggen. Maar ja. De... Liggen is rust en leggen is beweging. Maar dat, het... Zo hebben we dat geleerd vroeger. Maar dat verandert toch ook een hoop? Ja, maar dit, je kan toch niet zeggen... De, ik, uh, ik leg in bed. Dan zeg ik altijd, hoeveel eieren leg je? <laughs> Die ga ik onthouden, ja. Toch, ja toch, vind ik. Is ook zo. Nou, u heeft gewoon gelijk. Ja, meer kan ik er niet van maken. Nou, dat geeft ook niet. Ik wou het alleen maar even zeggen. Ja, hoe ik dat, hoe ik dat denk Ja, nou, dat heeft u zullen goed wel meer met mij zo zijn, denk ik. Dank u wel, mevrouw Regeer. Goed. Maar oh, ja, veel plezier nog verder. Ja, he. u ook. Ciao. Fijne nacht. Dag. Ja. Timo... Afrid, Timo. Timo, Timo. Hallo? Waar was je nou? Uh, ja, uh, ik heb wat uh, even pauze genomen. Ja, maar je hebt, wel, je hebt wel drie, volgens mij wel drie maanden pauze genomen? Uh, nee, 99 dagen. 99 dagen heb je het opgeschreven? Nee, dat kun je nee, onthouden. Uitreken, ja ja, ja, ja. Toen je had een plaat gedraaid van vijftig dagen. Ik denk, nou, ik doe er ook vijftig dagen bij. Maar wil je dit nooit meer doen? Nou, als, als, als iemand zegt dat hij me haalt, dan ja. kan ik dat niet wegrelativeren, dus Nee. Dan, dan, dan wacht ik even tot hij uh, me niet meer haalt. Ja. En dan pas kan ik weer openen. Dus ik, ik ga niet... Oh. Ik ga niet geen enkele liefde is het waard om haat op te wekken, want dat is, dat is juist de ellende van de wereld. Alles is goed, maar als het ene goed ander overlapt, ontstaat het kwaad. Dus dat doe ik niet, dat doe ik niet aan mee. Nee, dat... Dat mijn voortee ook niet. Nee, maar, maar Timo, hè? Ja? Jij en ik, hè? Jij en ik. Jij en ik, ik en jij, hè? Samen zijn. precies. En als dat. Precies, samen, de... samen om dicht bij elkaar te zijn. Maar als er dus iemand tussenkomt. Nee, maar ik zat jou ook dwars. Nou. Jawel, ja, want een vrouw is een, een zwembad en een man is een boot. En ik heb de neiging om uit te dijen, dus ik word een grotere boot. Ah, je was ja, wel een de... hele grote boot, ja. Ja, maar als jij geen grenzen aangeeft, ik, als ik ze niet voel, ja pas nee. achteraf, maar als ik ze niet voel, ja. dan kan ik ook niet inkrimpen. Dus ik, maar jij wil graag lief zijn, dus ja, ja, en ik wil graag grenzen verkennen, dus ja, nou, dat, dat bot van. Maar dan ga je nu, weet je, want ik kan best goed luisteren, nu, de, nu zeg jij dat ik jou over mijn grenzen heb laten gaan. Ja. Dat is helemaal niet waar, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat hoor ik dan achteraf, zeg maar. Dan, dan hoor ik van, hij corrigeert mij, dat hoorde ik niet in het gesprek. Of uh, van, uh, uh, toen iemand zei van, ik, ik geniet van de interactie tussen jou en, uh, en Timo. Toen zei jij van, uh, en nou vooruit dan maar, maar echt in de toon van je stem, daar let ik dan tegenwoordig op. Ja. Want dat geeft ook informatie. Dan hoor ik van, nou, het moet maar, maar niet van harte. Dus ik denk, nou, goed, daar kan ik nog overheen komen. Want ja, je kan niet alles hebben in het leven. Maar als iemand echt gaat haten, ja, dan gaat het te ver. Dan ja, maar dat was ik niet, hè? Dat was... Dat was uh, nee, dat maar was, uh, je dat was ook een mens. Ja, maar, maar je kunt en als niet... als hij de moeite neemt om helemaal te bellen om dat uh, te gaan ventileren. Dan denk ik van, nou, dat zal toch wel echt diep zitten. En dat had ook wel gelijk, want ik ben ook... Aan... Uh, uh, hoe heet dat? Ik ben ook, uh, hoe heet dat? Hoe heet dat nou? Autistisch, ja. Asperger, zeg maar. Ja, Dat maar is niet hetzelfde, hè? Nee, uh, maar ik was ook wel verslaafd. <laughs> had ik zelf ook wel eens aangegeven. Dus ik kreeg het ook niet meer uit mijn hoofd om iedere keer uh, antwoorden. Dat wordt ook een gewoonte op een gegeven moment als je het oh, te ja. vaak doet. Maar Timo, lang verhaal kort. Autistisch de... was ik niet. Nee, maar nee, Timo. Ik niet. Timo, Ja. Lang verhaal kort hè. Ik kan is... voor het antwoorden. Nee, maar er is nee, nee, nee, nee. nee. Er oh. is altijd wel iemand die iets op te merken heeft. Ja, maar als jij hem helemaal laat uitpraat en verder niet in gaat grijpen... dan denk ik van nou, dan zal je er ook wel mee eens zijn. Nou, dus maar denk, dat nou het... misschien is het wel genoeg geweest. Maar dat heeft met die asperge te maken. Want ik heb wel 150 keer gezegd de afgelopen weken... dat ik je zo miste en dat ik wilde dat je weer ja, zou bellen. Ja, dat, dat, dat is dan... Ja, ik weet het niet. Dat is dan... Dat is dan ja, dat ging geleidelijk aan. Dat, werd, dat was een, zeg maar een periode van, van... Zo heb ik het gelezen tenminste. Dat was een periode ja. van... ...langzaam eraan wennen van, ja, ik moet toch wel ruimte houden voor Timo. Maar... Nee, Timo, want je zegt het zelf al. Je zegt het zelf in iedere zin, zeg je... ...zo heb ik het gelezen en dat dacht ik eruit ja, te horen. Ja, maar en dat... wat kan ik anders? Nou, ik kan toch alleen maar doen met de informatie die ik tot mijn beschikking heb? Nee, want je doet het dus met de informatie die je zelf toevoegt. Ja. En dat moet je niet met doen. Met de informatie die ik lees. Nee, nee, die je zelf toevoegt. Nee, die ik lees. Nee, want het staat er niet. Ja, het staat in de toon. Nee, het staat niet in de toon. Jij vult het in in de toon. Ja, nou ja maar die toon, die wil ik anders met die toon. Dan moet ik die toon negeren. Nee, maar je moet je wel realiseren dat je de toon misschien verkeerd invult. Dat kan, maar zo, zo gaat het hele leven. Maar zullen we het heel duidelijk houden? Timo, luister even heel goed. Ja. Jij mag altijd bellen. Ja, dat zei Luc ook. En toen ging hij weg. Oh, gosh, Ja, dat is wel heel verdrietig. Ja. Oh ja, tegenover, toen we het toch over Luc hebben trouwens. Ja. Want ik, ik, ik, had, dus niet, ik had dus een periode dat ik niet belde. Even voor de mensen die het niet begrijpen. Luc oh. IKing presenteert op zaterdagnacht op Radio 1 bij BNN. Presenteerde hij het programma Start. Maar hij is naar RTL uh, overgestapt. Ja. Nee, hij is niet overgelopen. Nee, dat, overgestapt. Ja. Je moet ze niet als vijanden zien. Het is gewoon een concurrent. En, nou ja, goed. Ja. Maar uh, hij was vanmiddag toevallig ook, of vanavond ook, Bij belde hij in bij... Uh, BNN. Ja. Bij BNN Vanavond. Today. Uh, ja, ja. En, uh, maar ik, ik kon dus niet, ik, omdat ik zeg maar niet weer haat wilde opwekken, wou ik ook niet bellen toen die afscheid nam. Maar ik had hem wel nog willen me meegeven als advies. Als je ooit zeg maar, je moet je echt voornemen. Ja. Uh, je kan misschien door omstandigheden af en toe gewoon aan, aan de, want Kook schijnt nogal gebruikt te zijn in het omroepbeeltje. Oh. Als je, als je per ongeluk eens een keer een lijntje kook neemt, moet je jezelf gewoon voornemen. Dat mag, dat mag, dat kan, dat kan gebeuren. Maar je moet echt ontslag nemen als je een, een lijntje kook hebt genomen. Dan moet je gewoon ontslag nemen. Dat moet je gewoon als één package deal zien. Snap je wat ik bedoel? Dus dan, dan moet je jezelf geen keuze geven. Dan moet je gewoon ontslag nemen. En Dan ga je maar gewoon putjes scheppen desnoods. Maar dat, is gewoon, dat moet een rode lijn zijn. Oké. Okay. Dat geef ik door aan Luc hoor, want dat, bij Omroep Max zijn we wel blij als we een kopje thee nemen. Hè? Dat vinden we al helemaal ja. uit de bocht. Maar ja. Timo, luister. Ja. Zolang ik hier zit bij Nachtzuster, ja. mag je me niet meer in de steek laten. Nee, maar ik wou je ook helemaal in je steek laten, nee. maar ik kan, toch niet, ik, kan toch niet, ik kan toch niet iemand helemaal over de rode helpen om jou een plezier te doen? Ja, maar er zijn altijd de mensen die over de rode gaan en als je iemand over de rode gaat omdat ik hier zit, moet ik dan ook, moet ik dan ook 99 dagen weg Nee, maar jij, weg wordt, jij wordt aangewezen, dus jij hebt zeg maar legitimiteit. Nou, dan, dan ben je nu aangewezen. Weet je wel hoeveel ja. mensen om jou gevraagd hebben de afgelopen maanden? Ja, maar ja, dat was ook... Dat was in het begin was het van... en Je moet je niet laten koeieneren. Je je, dus dan wordt het ook weer dwingen, zeg maar. Dus dan, dan wordt het hart tegen hart. Dan wordt het ontstaat dan, het dadelijk nog. Dan krijg je mensen die... Uh, voor zijn mensen die tegen zijn. Ik ga geen krachten oproepen die, die elkaar bevechten. Oh ja. Dat, dat, ga, dat ga ik echt niet doen. Nou, dat, nee. dat leest de bagger wat Kieter maar. Nou, weet je en wat we dan nog... doen? Nou? Dan beslis je het ook gewoon maar lekker zelf. Ja. Ja, daar zit ook best wel wat in. Oké, okay, en als ik je toch nog een boek mag aanraden, nou we het toch even boeken hebben. Ja. Want daar heb ik ook nog mee zitten dubben, maar ik durf ja. het nog steeds niet op te sturen. Nee. Maar je koopt het toch liever zelf, want je wil niks aannemen. Nee. Dan moet je het boek De Profeet van Kaliel Kibran. Ken je dat? Nee. Oh, nou schrijf maar op. Ja. De profeet. Ja. Auteur Kalio Kibran. Kaliel Kibran. Oké, nou Als je Engels kan lezen, moet je maar de originele Engelse tekst nemen. Want de vertalingen lopen nogal uiteen. Okay. Maar dat vind ik echt ook een boek. Wat in deze levensfase, ook al zeg je nieuw uitje bent, wel bij jou pas. Goed, nou, Timo, aan je antwoorden gaan? Timo, je had de antwoorden. Ja. Kom maar door. Nou, uh, ik heb hem nogal egalitisch. Nou, zeg, ik zeg het iedere keer verkeerd, tegen Luc kan ik, ik heb, moet ik het spellen. Een <laughs> egalitaristische basishouding. Egalitaristisch, ja. Nee, egalitaristische Egalitaristisch, basishouding. Egalitaristisch, ja. Dus het zou best kunnen dat toen uh, die man zegt van is het telepathie, dat ik aan Timo dacht toen hij daarna belde... Ja. Want het thema van die uitzending het ging niet over de afgelopen Casalina-uitzending... maar over de Casalina-uitzending van vorige week vrijdag. Oh, ja. En het thema van die uitzending was een beetje zeg maar, uh, het bij elkaar brengen van de uitersten in de samenleving... en zeg maar, van elkaars tegendelen. Het ging over rijk en arm. En die man, had, dat was de schrijver Anton Doutzenberg, die had uh, de Quiet 500 gemaakt. Hij was ook oh, bij yeah. het Ogen Morgen vannacht. Ja. Yeah. En uh, die gingen ze over opkomen op voor verdrukte. En dat, dat, dat, dat, ja, dat raakte bij mij ook een snaar, zeg maar. Dus, uh, het kan best zijn dat uh, zeg maar uit de aard van mijn bijdrage... dat die, dat, dat uh, zeg maar diezelfde snaar raakte. Dat het uh, hem aan mij deed denken. Want het deed mij ook aan mij denken. Dus <laughs> dat ik belde, zeg maar, dat was toch misschien iets meer een toeval. Ja. Het kan ook toeval zijn geweest, maar het kan ook iets meer geweest zijn een toeval. Aha. Nou, dan over die knecht... Ja. Uh, ik, ik heb er wel eens over na te denken, over, want ik ben op zich niet tegen meritocratie. Dat wil zeggen dat mensen zeg maar, die iets toevoegen, daar ook naar betaald krijgen. Mm -hmm. Maar uh, er zijn twee vormen van mensen betalen voor een diensten. Er zijn mensen die je betaalt voor een diensten omdat je iets niet wil doen. Mm -hmm. of, en er zijn ook mensen die je betaalt voor een dienst omdat je die diensten zelf niet kan doen. Mm -hmm. En daar wordt volgens mij in deze maatschappij toch nog wel eens onderscheid tussen gemaakt. Als je iets niet wil doen, dan wordt er vaak op neergekeken. Van als je het fout doet, of dan ben je er veel kritischer op. Dan van als je het fout doet of je doet het niet goed, dan doe ik het zelf wel, weet je wel. Van dan kijk je dan toch wat makkelijker op neer. Mm. En iets wat je niet kan doen, zoals een arts die je bijvoorbeeld opereert of wat dan nou, ook, nou, of je auto repareert. Of wat je ook zelf niet kan. Daar heb je vaak meer de neiging om tegenop te kijken, omdat je dan zeg maar iets meer van bewondering heeft. En een knecht. Dat altijd in relatie tot een meester, iemand die het kan wat die knecht moet leren nog. Ja. Dus het kan best zijn dat zeg maar, daardoor knecht wat een negatievere connotatie krijgt dan een vakman die iets kan wat jij niet kan. Ja, Ik En dat het in die zin, zeg maar, knecht als ondergeschikte altijd in relatie staat tot een baas of tot een meester. En in die relatie altijd de, onderste, de, onder, de, de onder onderliggende partij is. Dus. ...in die zin zeg maar, altijd inherent ondergeschikt is. Maar dan vind ik het ook wel dat dienstbaarheid in deze maatschappij... ...heel raar wordt met dienstbaarheid heel raar wordt omgegaan. Want als niemand meer geld voor zijn werk zou krijgen... ...dan zou je dus de, het werk wat je doet... ...zou inherent bevrediging moeten geven. En dat, dan, dan loopt de maatschappij ook. Alleen ja, we zijn er geld aan gekoppeld om zeg maar, te ruilen zoals dus je met gesloten beurzen kan werken... en dan krijgt dienstbaarheid ineens een hele andere toon... een hele andere aard. En dan wordt het belangrijk of je veel verdient... of dat je weinig verdient. En daar hangt dan ook status om daarmee samen te hangen. Nou, en dat is dan eigenlijk precies wat André bedoelt... dat je het positief en negatief in kunt vullen. Ja, maar een knecht is dan in die zin een laagbetaalde... Uiteindelijk wel weer. Ja. Een laagbetaalde dienstbaar, dienstbaarheid. Laagbetaalde ja. dienstbaarheid. Dus het niet, het niet willen doen... Gewoon uitbesteden omdat je iets niet wil doen, maar dat je het wel kan schoonmaken of wat dan ook, weet je wel. Mm. Ja, die schoonmakers die hebben, zijn voor zichzelf opgekomen. Dus die, die hebben, die, niet zozeer voor het geld ook wel, maar meer voor het respect. Want dat ze niet met de nek worden aangerekend, ja. dat, dat stapelt ook op. En dat ga je op een gegeven moment ook emotioneel aan, door, aan onderdoor natuurlijk. Ik ben ook wel blij dat ik hier niet de prullenbakken van Casaluno hoef te legen hoor. Nou, het wendt. Als iemand dat voor me wil doen, vind ik Nee, wel ja, dat wendt echt wel. Oh, het is okay. het maar hoe je erover denkt. Uh, dat dat maar aan welke emotie eraan koppelt. Ja. Je kan daar ook eer van hebben. Wat had je nog meer, Timo? Nou, dat zeg maar. Ja. <laughs> dat komt volgens mij van sovesteijvinger.com. Oh. Ken je die? Nee. Uh, dat is uh, financiële econoom aan de Universiteit van Tilburg. ja. En die zegt dat heel vaak, maar toen met die crisis, en hij doet ook trouwens financiële integratie binnen Europa. Mm -hmm. En sinds die crisis was hij heel vaak op de radio ja. en hij was echt een autoriteit. Hij spreekt ook echt met autoriteit, mm -hmm. misschien niet in Harvard, Amerika, maar wel hier in Nederland. En uh, ja, omdat er zo'n autoriteit is, wil je alles wat hij zegt, wil je eigenlijk inzuigen. Dus sta je helemaal open voor zo'n man om geen uh, woord te missen van wat hij zegt. En ik denk, ik heb mijn, mijn gevoel zegt van dat, dat dat zeg maar, dat dat daar ingang heeft gevonden in de populaire cultuur. Het zou zomaar kunnen, ja. Dat is wel grappig, want jij bent dan typisch iemand die dat in de gaten heeft. Wel grappig. Nou, nou nog eentje. Oh nee, nog zeggen. twee. Ja. Sorry? Nee, je, hebt, je had vijf antwoorden volgens mij. Oh ja, ja, maar er <laughs> zijn er geloof ik al wat bijgekomen. Oh, nou, die ja. olijfolie. Ja. Je hebt Virginie, Virgin, Virgin. Virgin, virginie, um, olijfolie, ja, eerste persing je en tweede extra persing. extra virg... veer, Ja, hoe spreek je dat uit? Ja, dat ik weet vraag. niet hoe je het uitspreekt, maar je hebt in ieder geval ja. eerste persing en tweede persing. Ja. En ik weet wel, dat in een van die twee persingen zitten ook, zeg maar, delen van het vruchtvlees van de, van de olijfolie. Heb ik gehoord van een vriendin van me. Ja. En dat, dat brandt aan als je daarin bakt. Oh, dus okay. de ene olijfolie is een beetje helder. Ja. Daar kan je dan wel in bakken. En die andere is een beetje wazig. Daar dus ja. zitten zeg maar pulpjes, pulpjes in. En dat brandt aan en dat verbrandt ook gewoon. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Verge of verge of ver, verge. verge maar, maar die is, die, die is uh, iets donkerder. En in principe moet je die in de salade gooien, weet ik. Oh ja. Ja, nou, maar dat brandt aan. Als hij, als hij, oh. als hij zeg maar, een beetje wazig is, dus niet echt Vies. helemaal doorzichtig, dan brandt het aan. Oké. Okay. Nou, de grammatica, de grammatica is belangrijk voor snel lezen. <laughs> want hoe, hoe meer je leest, hoe uh, makkelijker het gaat. En op een gegeven moment kan je alleen maar op trefwoorden lezen. En dan lees je zeg maar, diagonaal, als je scant, Of scannen, dat noemen ze tegenwoordig ook wel. Maar als zeg maar, de grammatica niet klopt. Dan blijf je, blijf je erop hangen, dan komt die tekst niet binnen. Nee. Dus grammatica en, en het gesproken wordt, uiteindelijk komt dat ook weer in de geschreven tekst terug natuurlijk, als mensen dat steeds meer gaan gebruiken, of er minder over nadenken hoe ze schrijven. En dan stokt het snel lezen, dus dan moet je het weer opnieuw leren. Dus daarom is grammatica toch wel belangrijk om er enigszins aan vast te houden. Omdat dan gewoon de, de efficiëntie van het lezen daar onder leidt. Heb ik gehoord ooit eens. Ja, is ook heel logisch. Ja. Op een televisieprogramma. <laughs> nou, dan heb ik ook wel eens op een televisieprogramma uh, gehoord dat als een man... Het ging over tantrische seks. Ja. Uh, het was gewoon een informatief programma hoor. Ja. En, uh, maar het ging erover dat een man ook kan klaarkomen zonder te ejaculeren. ja. En dan schijnt hij wel meerdere keren achter elkaar te kunnen klaarkomen. Dus ik, mijn, mijn these is dat uh, het vochtverlies met de ejaculatie... dat, dat zeg maar de, het energielek is. Dat is volgens mij ook zo. Want als het op is, moet je eerst weer nieuwe maken. Uh, ja. Ja. Oké, okay, en dan uh, de kruimels zuigen. Ja. Ik heb, uh, als je, ook als je, gewoon, als je uit een glas uh, drinkt of je Ja. Mm. Uh, dan zuig je ook in feite de drank naar binnen. Mm -hmm. Maar ik heb wel gemerkt: van als je dat doet, maak je met je tong maak je een soort holletje in je onderkaak. Yeah. En aangezien kruimels en uh, vloeistof ook uh, onderhevig zijn aan de zwaartekracht. Yeah. Uh, heb ik het idee dat zeg maar uit die luchtstroom, dat die vloeistof gewoon uit die luchtstroom naar beneden valt. En dus niet de achterkant van je huig bereikt. Kijk. Dus in feite, maar als je dat je niet maakt, dan verslik je erin. Ja, en dan, als je je verslikt, dan, dat is om te voorkomen dat het in je longen komt, toch? Als je verslikt, hoest je het weer uit. Ja, maar dan zit het net in de bovenkant van je luchtpijp en dan ja. ga je het zeg maar uithoesten voordat je het je longen bereikt. Ja. Maar dan, dan, dan komt het wel. Maar gaat het richting je longen, ja. door je luchtpijp. Ja. Als je, als je dat kuiltje niet zou maken, zeg maar... als je niet die onrolte in de onderkant van je kaak zou maken... dan, dan komt het wel richting je longen. Maar het is van, ja... De, als kind leer je dat natuurlijk allemaal door trouw en error... door vallen en opstaan. Ja. En uh, ik denk dat het gewoon ongemerkt gaat op een gegeven moment. Maar als je het doet, let er maar op... dan maak je een soort kuiltje in de onderkant van je kaak. Zo. Was dat het? Nou, ik, ik geloof dat het wel was, ja. Ja, ja Timo. Ja? Uh, op Facebook schrijft John Linger... Welkom Timo, ben heel blij je stem weer te horen. Barbara Salveda schrijft... Gelukkig, Timo is weer terug. Dan heb ik hier nog... Uh op Twitter heb ik Jacomina die schrijft... Gelukkig, Timo is er weer. Dan heb ik nog Els, die schrijft... Wat fijn om Timo weer te horen op de radio. Welkom terug, Timo. Uh, Linda Franke, die schrijft... Ja, Timo. Uh, Els, hiep, hiep, hoera voor Timo. Nou ja, weet je, ik kan wel even ja, maar ik zo maar ik, ik wist het wel. Ja? Alleen, ik, ik kan niet gedwongen worden om een ander pijn te doen. En ik heb één keer een uitzondering gemaakt. Toen is een keer Ger belde bij de, de, de Nacht van het Goede Leven. Die belde naar... Weet ja. je ook weer die vervanger van Adeline van Lier? De vervanger van Adeline van Lier. Jan Eemhuis. Ja. Want toen belde diezelfde Henk... die meisje haatte, die belde op... Ja. om te zeggen dat hij ook een ander op het oog had. Tristan, ja. die wou ja. die ook uh, weg hebben. Ja. En toen belde Ger op... en die stond al in de wacht... want die was er precies na... en die zei van... Uh, ja, ik heb mis Timo. Ken je Timo? Timo, Timo, Timo? Ja. En ik vond altijd dat hij zo verstandig antwoorden gaf. Maar wordt hij nou geweerd op Radio 1? Dat was zijn vraag. En toen dacht ik van nou, dat is toch wel iets te gortig. Want ja. krijg Radio 1 krijgt een reputatie van dat ze okay. uh, politiek bedrijf. Dus als je ooit ik... weer afhaakt, dan moeten we die invalshoek moeten we zoeken. Welke invalshoek? Dan moeten we gaan zeggen van ja, we zijn een beetje bang dat heel Radio 1 nu Timo weert. Nee. Ook niet. Nou, Timo, ik ga erover ja. nadenken. Ik spreek je volgende week. Oké. Okay. Nou. Ja. Tot de volgende keer. Ja, tot volgende week. Dat zei ik de vorige keer ook. Tot ja. de volgende keer. Ja, tot volgende week Timo. Tot de volgende keer. Welkom terug. dreams were your ticket Welcome back have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around, who'd have thought they'd need ya, who'd have thought they'd need ya, back here where we need ya, back here where we need ya, yeah we tease him a lot, cause we got him on the spot, welcome back. Son. And I know what a scene you were learning in Was there something that made me come back again? And what could ever lead you? What could ever? Welcome back, van John Sebastian was dat op Radio 1. Tijd voor een cryptogram, daar komt ie hoor. Zeven letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En de opgave luidt als volgt. Deze strippende kleine gallier gingen... Oh nee, sorry, ik moet hem wel helemaal goed doen hoor. Voor deze strippende kleine gallier gingen mensen s'nachts hun bed uit. Voor deze strippende kleine gallier gingen mensen s'nachts hun bed uit. Nou, als je die weet op te lossen, 7 letters 0800 1121. Antoinette. Oh, goedemorgen. Ja, sorry dat ik je wakker uh, laat schrikken. Nee, dat niet. <laughs> ik, <laughs> ik, het, ik heb het gesprek dus uh, helemaal gevolgd door de telefoon. En ik ben blij om te horen dat het weer goed gaat met uh, Timo. Nou, hartstikke goed, Antoinette. Ja. Vertel. Uh, over, uh, uh, voor die meneer was meen ik de eerste, ik weet geen naam meer, die dus uh, afvroeg waarom als hij kruimels of gemorst iets van het uh, tafelkleed of een ander uh, meubel afzuigt waarom of dan de uh, harde delen van, dus niet in de longen. Dat kan niet, want voedsel en uh, eten, uh, voedsel en uh, vloeistof gaat de slokdarm in. En lucht, dus de luchtpijp, dat is, dat is gescheiden. Bovenin komt, uh, zit een klepje, wat dat dus van nature natuur uh, sowieso buiten onze wil omregelt. Doen wij daar iets tegenin, dus zitten te praten terwijl we zitten te eten of nemen te, te uh, veel... Dan, gaan we dan hebben we ons verslikt. Ja. En dan komt de hoest op en die zegt, hup, wat hard is eruit. En de lucht is inmiddels al uh, richting longen. Dat is een heel ander traject namelijk. Maar het is een stukje beveiliging, hè, dat hoesten? Ja. ja. Ja. En ook dat klepje is een stukje beveiliging... dat het één dus niet in de luchtpijp komt wat er niet in hoort... En, of in de slokdarm wat er niet in hoort. Ookie wat do. dat betreft zijn we heel mooi gemaakt. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, hartstikke goed. dankjewel. je wel. Oké. Okay. Goeienacht nog. Dag, Hantwene. Dank je wel. Meneer Totep. Hallo. Hallo. Ja, ik, ik, ik heb al twee sigaretten verpest, inmiddels. Maar... Echt waar? Jawel, ja, een schadelijke ziekte. Maar nee. mijn vraag was, over taalverroeien is het onderwerp, heb ik een paar keer geleden gehoord. Ik hoor altijd maar mensen zeggen, mijn ex. Ja. Ik vind dat wonderlijk. Want? ex is dan is het niet meer mijn, toch? Um, jawel. Mijn ex. Ja. Ik vind mijn dat klinkt zo bezittelijk en. Ja, maar mijn, ex, eind... mijn ex, is echt mijn ex en niet uw ex. Mm, hier moet ik even over diep nadenken. Het zou dat wel was, kunnen, net als, trouwens. Net als Timo, Timo die, zei, die zei net, hij perste uit zijn mond, hij zei, morgen, hier, gisteren. Ik, ik vind dat taalverdoening, mijn ex, dat past niet op mijn denkraam. Nee, nou ja, dat, eh, ja. Mijn ex? Ja. Maar u... Mijn is niet meer mijn, hoor. Jawel, want het is uw ex, niet de mijne. weer aan het denken, Astrid. Nou, ga er even rustig over nadenken. Ik spreek je <lacht> volgende week. Oké. <Okay. lacht> Succes, hè? Met alle exen. Dag. Nee. <lacht> 0800-1121. Rob, goedemorgen. Ben ik dat? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, maar ja, ik denk misschien is er nog wel een Rob. Dat zou ook zomaar kunnen, maar ik, uh, ik kan je vrij goed verstaan op dit moment. Dus ik ga ervan uit dat jij ja, ja, jij bent. Ja, ik geloof buiten. Ja. Eh, ik maak wel eens een grap Ai. van het hurken. Ja. Ik vind al, uh, dan vraag ik waar zit die hurken? Nou, dat weet dan niemand. Ik zeg, maar ze dan wel op zitten. Eh, <laughs> maar dat maak ik wel. Waar zit die hurken? Maar waarschijnlijk, waarschijnlijk, is het uit het Duits gekomen van Huken. En okay. in Duits betekent dat bukken. Ja, maar ah. dan weet je nog niet waar ze zitten. Nee, dat zit ook niet. Het gaat om het bukken. Gaat om het, wij zeggen: van ga op je hurken zitten. Ja. Nou, ik heb mijn, mijn zoontje wel een tientje laten verdienen. En dan vroeg hem met strandman. Die was uit het leggen met surfen. Hij zei: dan ga je op je hurken zitten. Toen zei ik, Wil je een tientje verdienen? ga maar aan die man vragen waar ze hurken zitten. <laughs> nou ja, dat wist hij natuurlijk niet. Maar dat komt daaruit. vandaan van hukken is bukken. Ja, hoe je dan bukt, maakt niet uit. Nee, nee. Dan is het gewoon een rare aanvulling. Ja, ik denk dat het een slip is. Ja, want wij veranderen veel van letters en zo. Uh, daar dat maken we gewoon iets anders van, eigenlijk. En je lurven dan? Ja, dat is weer zoiets van... Uh, ja, waar zit je lurven? Ik pak je in je lurven. Ja, ja. dan hebben wij weer... Het, je zit bij je naast je nek. In je schouder, zeg maar. Hè? Ja, dat, daar, daar, daar heb je lurven. het gevoel dat ze zitten, ja. Ja, daar zitten ze. bij net naast je nek aan weeskantig op je schouder. Dat zit je lurven. Ik heb een mailtje. De, ja, maar je hebt heb ook een... lurvende, hè? Le, nee, dat is niet, niet lurvende. Ja, maar, maar zit er ook een beetje het woord Lurven in? Mm, een beetje wel, ja. Maar ja, ik nou, heb... dat is lurvende. Lurve okay. De, de Lurven, hè? Ik maar heb een mailtje zeggen. van Suzanne Keijenberg. Die schrijft je lurven, die zitten vlak bij je kladden. Ja, die, zitten, en die kladden liggen aan de binnenkant van je handen. Oh, echt? Ja, dat zijn de kladden. Oh. Ja dan en... dus aan de binnenkant van je handen zitten de kladden ja? en ik pak je bij je lurven met je jatten. Nou, je jatten zijn weer in je handen. Ja, en dat je clafieters? Je... Kla de klassiekers? De clafieters, schrijf Susanne. dat is, zo noem je je handen. Jij kent hem ook niet. Nou ja, he? kijk, je kan het allerlei... Maar je gaat even over de hurken, dus... Oh, uh, ja. Ja, het, het bukken, het, het bukken, Je Ga gaat op bukken, nou, dat kan je op veel wijze doen. ja. Je bent niet verbonden om op je hurken zitten naar bukken. Maar ik vind het leuk om dat te zeggen. Mensen weten niet waar de hurken zitten. Nee. Nou, ik ga hem onthouden. De... Ik ga eens, uh, ik ga eens uh, steeksproefgewijs weer onderzoek doen. En mensen vragen of ze weten waar hun hurken en kladden in de lurven zitten. Ja, dat is leuk. Naar nee, De hurken vooral. Ja, ze weet niet vooral wat... de hurken. Okay. Ja. Dankjewel, Rob. Ja. Doei. Doei, fijne dag. Gie. Ja, Astrid. Gie Rings. Ja, dat is Rings. r e e nico s Rengs. Had... Gien Rengs. Ja, dat is niet een Rengs. R-e-e-nico-s. Hé, hey, Guy. Ja. ja, ik had uh, de vorige week ook gebeld hè, in verband met die, dat zout. Maar uh, ik belde voor dat uh, cryptogram... Uh, oh, de kleine gallier. De kleine strippende gallier waar mensen vroeg voor op stonden. Of, of mag dat nog niet? Jawel hoor. <laughs> ja, uh, ik, uh, ik dacht dat het Asterix was. Ja, en uh, waarschijnlijk ook omdat je zei... Uh, uh, de mensen die ervoor naar buiten gaan of zo... Uh, uh, nee, ze gingen dus er s'nachts voor hun bed uit. Ja, precies. Dus de ster misschien, wat erin zit. Oh, dat, nou, dat vind ik nog eens mooi bedacht. Ja, Asterix. Nee, ja. Het, is, het, is, het is meer omdat er een uh, er kwam een nieuwe Asterix uit. Het, ja, het uh, strikverhaal. Eh, ja, de, de helden, hè? Ja. Nummer 35. En, uh, en daarvoor gingen s'nachts ook de boekwinkels open. En dat nou. was toen de sterren schenen. En er zit ook weer sterren in Asterix. Want ik vind ja. het zo mooi gevonden... dat ik hem nu ga, gewoon toe ga voegen aan de oplossing. Zo ben ik dan ook wel weer. <lacht> nou, ja, ja. uh, uh, Guy. Ja. Ik, uh, ik ga eens kijken wat er in de prijzenkast zit voor je. Ja, ach ja. Ja, ja ik doe het in een envelop. Ik stuur het op. Waar woont je huis? Ja. Um, moet ik dat nu opgeven? Nee, of, uh, nee, nee. nee niet je hele adres. Want dan uh, staat straks echt het enorme ja, publiek van nachtzussen voor de deur. Maar waar, ja. waar in Nederland woon je ongeveer? Woon in Delft. In Delft. Nee, dat, ja. dat ik vast weet uh, wat voor post ik ja. erop moet doen. Dan ja, komt ik er. Had, ja. ja, ik had ook nog een. Ik had een, een mailtje gestuurd. Dat was in verband met, uh, met die TomTom. -tom, weet je wel, dat verschil in snelheid. En. Uh, nou ja, goed. Um, ik, ik weet niet of je dat mailtje hebt gelezen. Nee. Maar dat ging over. Uh, ja, wat is het nauwkeurig? Oh, hier. En met die tomtom -tom is het natuurlijk nauwkeuriger, omdat het via satellieten gaat. Dus die afstand die kan veel makkelijker uh, uitge, uh, bepaald worden dan uh, via de band. Hè, zoals je vroeger zo'n snelheidsmetertje had. Ja. Dan, uh, dan zet je die zo'n wieltje zo tegen je band en dan draaide dat. Dat is dus mechanisch bepaald. Mm -hmm. Terwijl met de satellieten is het natuurlijk veel nauwkeuriger. Dus je, je moet eigenlijk de tomtom -tom aanhouden? Ja, vandaar dat de tomtom nauwkeuriger is natuurlijk dan de meter van de auto. Hou ik voortaan de tom-tom aan. Want, want de, de, nogmaals, de die wordt bepaald aan de hand van, uh, door de satellieten. Stukje afstand gedeeld door tijd. Dat is snelheid. En de, en de meter van de auto die wordt bepaald door het aantal omwentelingen, van, aantal omwentelingen van je band per tijdseenheid. Maar als je een zachtere band hebt of een hardere band hebt, dan meet je natuurlijk uh, een, een andere afstand die je hebt afgelegd. Dus vandaar dat de satellieten nauwkeuriger zijn. Hartstikke dus een, goed. Dus een tomtom -tom is nauwkeuriger. Dat is het, uh, dat is het antwoord. Dank je wel, Guy. Oké. Okay. En nou, veel, veel plezier met je prijs. Ja, nou ja, is goed, joh. <laughs> okay. hey, een fijne, fijne avond, of oh, fijne nacht. Fijne vrijdag. Tot dat rusten voor straks. Oké, okay. doeg. Meneer Kamstra. Ja, uh, goeiemorgen. goeiemorgen. Kamstra. Ik wou even wat zeggen over de taal. Ja. Je zei, uh, je was een taalpurist. ja. Van welke taal? Um, het... Van welke taal ben jij taalpurist? Van de Nederlandse taal? Van het ABN, misschien? Um, nou, ik, ik, ik, wou, ik wou opmerken ja. dat het algemeen beschaafd Nederlands ja. eigenlijk bestaat dat natuurlijk niet. Waarom niet? Want de, de, de Hollandse taal, zou ik maar zeggen, ja. die wordt maar door een een klein gedeelte van de Nederlanders gesproken, toch? Um, nee. Denk je, denk je van niet? Nee. Ik denk dat mensen in Limburg en Brabant en Zeeland en Friesland en Groningen en de koffer Noord-Holland, dat die in hun normale omgangsvormen geen ABN gebruiken. Oh? Dus vanuit dat standpunt bezien, dan uh, is het algemeen beschaafd Nederlands alleen maar een gedeelte van de Nederlanders die dat spreekt, toch? Nou ja, ja je zoekt heel erg ik... bevestiging ik bedoel, bij mij. Woon, als ik in Friesland woon, dan spreek ik Fries. Ik woon wel in Nederland, maar ik spreek hmm. in de eerste plaats Fries. Ja, maar is Friesland ik... is misschien niet een vrij algemeen voorbeeld, want als ik in Gelderland woon, spreek ik over het algemeen gewoon ABN. Nee, dat heb ik ook niet. Ook in Gelderland zijn er verschillen, er zijn onderlinge verschillen tussen gebieden in Gelderland. Mm -hmm. En als je mensen in, uh, in Kampen hoort spreken, of je hoort mensen in Stellingwerf, of je hoort Drenthe, of je hoort Groningen. Yeah. Normaal gesproken hoor je daar geen algemeen beschaafd Nederlands. Oh, nou ja, Nog? ik wel. Ja, ik, nee, ik wel. Nou, ik, ik, ik denk van niet. Ik denk dat als ik iemand uit uh, West-Friesland tegenkom, dat ik na een paar zinnen weet dat hij uit West-Friesland komt. En als ik iemand uit Limburg tegenkom, dan weet ik na een paar zinnen dat hij uit Limburg komt. Die spreekt geen algemeen beschaafd Nederlands, toch? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik kunt wel steeds bevestiging zoeken, maar Maxima, ik blijf... Die heeft, Maxima, ja. die heeft er zegt, de Nederlander bestaat niet. Maar nee. ze heeft in wezen, heeft ze gelijk ja, Dat natuurlijk. is waar. Maar je hebt mensen ja, die spreken met een accent. En je hebt mensen die spreken dialect. En je hebt mensen die spreek, maken gewoon heel veel fouten. En je hebt mensen die ja, heel keurig alleen spreken. in hoeverre ja. is de, de, de Hollandse taal, mm -hmm. waarvan jij purist bent, dan ja. algemeen. Ja, ik denk toch wel vrij algemeen, hoor. Nou, nou, dat geeft dus aan dat een heleboel mensen zijn die dat niet als eerste... Uh, in sommige gevallen kunnen ze het niet eens spreken. Oh, ja, mensen mensen zoals Groningers en, en Limburgers bijvoorbeeld of, of Zeeuwen... die hebben enorm veel moeite om zich uit te drukken in het algemeen beschaafd Nederlands. Hmm. Toch? Dus eigenlijk algemeen Nederlands, ja. dat begrip bestaat oh. volgens mij helemaal niet. Ja, het begrip bestaat wel. Ja, ja, wie bedenkt dat? Maar je punt want, want er is, er is zijn wat, maar... niet zo heel veel mensen die het nou, nee, helemaal er correct zit, er spreken. Zit bij. Ja. En dan wordt er gezegd, beschaafd Nederlands. Ja. Met andere woorden, dat algemeen beschaafd Nederlands is beschaafd. Ja. En alle andere dialecten, of talen in het geval van Fries, die zouden dus minder beschaafd zijn. Nee, dat is een, dat is een foutieve uitsluiting. Je hebt algemeen beschaafd Nederlands. En je ja. hebt specifiek beschaafd Drens. Ja, maar als je, als je afwijkt van uh, het beschaafde Nederlands... Ja. zou ik maar zeggen, dat wil ja. niet zeggen... dat dat andere dan minder beschaafd zou zijn of zo. Uh, jawel, Toch? als je niet beschaafd praat, dan praat je onbeschaafd. Juist, en wanneer praat je onbeschaafd? Ja, dat verschilt van mens tot mens. Nee, dat verschilt dus van dialect tot... ABN, toch? Nee, dat, is een foutieve, dat is een foutieve uitsluiting. Ja, misschien. <laughs> um, dat, dat, dat zeg jij, ja, dat ben ik niet helemaal ja. met je eens. Want als nee. je bekijkt van wie dat echt als eerste taal heeft, het ja. algemeen beschaafd Nederlands, ja. uh, dat, zijn er, dat zijn er echt niet veel. Dat, dat zijn er misschien... Naar nou, drie miljoen schat ik. Want ook in Rotterdam of, of Amsterdam dat nog best veel of Haarlem of Den Haag... daar spreken ze over het algemeen geen ABN. Goed, nou, ik, denk, nou, ja, ik denk dat we het gewoon niet eens uh, gaan worden. Want oh, volgens ja, maar, mij spreekt maar, men dat, ook... Dat maar als je in Kampen ik kijkt, bijvoorbeeld in Kampen kijkt... daar spreekt men over het algemeen, algemeen beschaafd Nederlands. Daar kunnen veel mensen ook... Uh, met een accent spreken. Daar kunnen veel mensen ook uh, redelijk plat kampers spreken. Maar over ja. het algemeen wordt er gewoon... overal in winkels of op straat of op scholen... wordt gewoon algemeen beschaafd Nederlands gesproken. Geldt dat dus... ook voor uh, Limburg? Geldt dat ook voor Zeeland, Groningen? Nou, maar Ik denk... geloof best dat er buitengebieden dat zijn... Wel. waar dat gemiddelde lager zit... Waar, mensen, waar ook mensen zijn die het niet eens kunnen... Maar dat nou, wil ja, niet ja, zeggen. Nou, de ik, ik denk die, dat de mensen die een te... verwant dialect hebben, ja. hè, zou ik maar zeggen, die ja. hebben moeite, die hebben meer moeite om, om hun woorden uit hun dialect hmm. te vervangen door, door, door algemeen. De correcte algemene van Ja, dat zou kunnen. Ja, ja ik denk dat Friesen. Uh, Minder moeite hebben om het uit elkaar te halen. omdat het echt heel verschillend is. Ja, het zijn twee Maar ik denk dat het veel. bij veel uh, Limburgers ook wel echt twee verschillende dingen zijn. En ook in Zeeland. Ja, maar, ook dat, dat, daarom zeg ik. het lijkt wel op Nederlands. Ja. Maar ze hebben woorden. Ja. Uh, die ze dan. ja, zou ik dat zeggen. het sluit er makkelijk in. Dat, mm. dat hun eigen dialect in het Nederlands. erin sluit. Ja, nee, inderdaad. Uh... Ik wou één ding nog. Uh, ja. Dan, dan houden we erover dat. Ja. Maar één ding wou ik toch te beden brengen. Uh, ja. Er zijn een heleboel woorden natuurlijk. Die gebruikt worden in de Nederlandse taal. In de ja. Hollandse taal zeg ik dat maar. Die eigenlijk afkomstig zijn van de dialecten. Um, het is zo dat niet alleen het Hollands invloed gehad heeft op het West-Fries. Maar andersom ook. He, het geval van leggen en liggen. En het geval van... Het kan en het kan niet, weet je wel. Ja. <laughs> dus het kan niet en het kan ja. net. Ja. west bedoelt er wat anders mee. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, ja, maar er zijn, van van natuurlijk wel ook heel veel... er zijn natuurlijk ook heel veel Franse woorden en Engelse woorden... die hun invloed hebben gehad op de Nederlandse taal. Want we en zeggen Friese ook gewoon woorden. toilet met z'n allen. Dat vinden we ook ja, gewoon een Nederlandse woord. Zo zijn er een hele dag te ja. noemen. Het is ook wel een mengelmoesje. En inderdaad, het ontwikkelt zich hè? ook wel. Überhaupt. ja. Dat is nog zo'n voorbeeld. Maar ik denk dat we, we. We hebben een iets andere perceptie van de percentages, maar in de basis kunnen we het best eens worden, denk ik. Ik denk het ook wel. Nou, maar als je echt gaat kijken, dus het ABN, het zogenaamde ABN, ja. dat bestaat gewoon niet. Nou, daar worden dat we het niet over eens. De, de, een van de uh, dialecten van het. Uh, Frizo-Frankisch en Frizo-Saxisch. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat Nederlands je bedoelt. is een samenraapsel van een aantal uh, omliggende talen. Dus ja. Nederlands is samengesteld uit uh, het Fries, het Saxisch en het Frans. Er komt de nog in. wel wat meer invloeden. Het zijn allemaal oudere talen als Nederlands en, en Nederlands dat is een samengestelde taal. En... Net als trouwens Engeland de is ook. Schouder. Meneer Kamstra, Meneer Kamstra. Ja. Lara Rensen staat hier om de hoek op de ROHO te kijken. Ja, ik snap het. Ik ga even door. Maar hartelijk dank, hè? Oké, okay, hoor. Een fijne dag. vrijdag nog. Dag. Ja. Marcel. Okay, dag. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens, Marcel. Uh, toch is ook kinderlijk en hinderlijk. And anyway. Uh, ik heb het over het, uh, vaak over dat oké okay wat gezegd wordt. Mm -hmm. Dat men zegt oké, okay, ik heb je verstaan. Mm -hmm. Maar in het letterlijk is het... Uh, ik leg het heel vaak uit als... Het is een of, afkorting uit het Duits. Yeah. En dat is een O en een K. Yeah. En dat is ohne zonder krankheid. ohne krankheid. Yeah. Dat er een... Uit Duitsland afkomstige arts was die de kolonisten voordat ze het vasteland betraden, ja, onderzocht onderzocht op uh, geslachtsziektes. en dan op de passagierlijst elkaar OK omdat ze daar in dat land waar de Indianen wonen geen Duitsers stonden die Oner krankheid in zijn volledigheid had geschreven, dan begrepen ze niet wat hij bedoelde. Dus hij maakte een afkorting, OK. En met dat ok konden ja. ze het vasteland betreden. Uh, Marcel, ik vind het wel interessant hoor... maar Lara Rensen staat nog steeds op de horloge te kijken... en het is niet echt een antwoord op een vraag. Maar het is een taalverbastering... en ja. dat is een onderdeel van... Uh, wat we ABN noemen. Als jij zegt het is oké mee. Ja. Dan begrijp ik je. Ja. Yeah. Dat jij mij begrepen hebt. Ja. Yeah. Maar eigenlijk is het een verbastering. En we gaan het heel langzaamaan ABN noemen als yeah. jij mij begrijpt. Ja. Yeah. En of het nou als is of dan. Ja. Yeah. En ik ga niet liever een persoon zijn die toch zegt. Want dat vind ik kinderlijk en hinderlijk. Oké. Okay. Staat genoteerd, om... Marcel. Ik ga door. Toch? Dat vraagt om een extra aandacht. Oké. Okay, staat genoteerd. Dank je wel. <lacht> Dag. Fijne vrijdag. Jan van der Kooi. Ja. Hallo. Je bent echt Goeien. de laatste Jan van vannacht, hoor. Ik heb alle Jannen gehad, volgens mij nu. Nou, dan wordt het wel een jamboek. Ja, het is één groot... Uh, we maken ons met een Jantje van Leiden vanaf... Nou, ik niet. Zeg het dus, Jan. Uh, ja, mijn vraag is waarom uh, met name in het programma Oostvoering Verzocht... er ja. zijn meer programma's die zich eraan bezongen... Ja. Uh, zaken die in het verleden hebben gespeeld... Ja. in de tegenwoordige tijd worden gezet. Oh, ja. ja, dat vinden mensen prettig luisteren. Het is een uh, verhaalverteltechniek. Ja, ik denk ik antwoord het maar meteen, want we hebben nog uh, vijf minuten te gaan, waarvan ja, bijna ja, ja, drie minuten maar, Diana maar, Ross. Dus, uh, maar het gaat, dat is dus het antwoord. Het is ja. een prettige techniek om, te, om, om te, het is techniek om prettiger naar te luisteren. Ja, maar behalve voor jou, jij vindt het juist uh, hinderlijk, begrijp ik. Ik stoor me er enorm aan, okay. ja. Nou, ik geef het door. Als er nog meer meldingen komen, misschien dat ze het omgooien. <laughs> Oké, okay, bedankt. Jij ja, bedankt. Goeiedag nog, ja. Jan. <laughs> dag. Dat is dag. Martin, oftewel Bagera van de chat, die volgt zo tijdens de uitzending alles wat daar besproken wordt. Want ook daar komen natuurlijk regelmatig antwoorden voorbij. Uh, Martin, goedemorgen. Goedemorgen. En we jassen er snel doorheen. Heb jij nog uh, even kijken? We even kijken wat ik open heb staan. Heb jij misschien iets gevonden op de naam Marlies? Ja. Mooi. Nou, ik niet, dat heeft Katje gedaan. Oh. En uh, het is de combinatie van Maria, wat betekent bitter, bedroefd, zee en uh, Louise. Ja. Wat een roemvolle strijder, strijder om een buit of een op zich in alle opzichten wijs. Oké, okay, ja, ik zit even ondertussen. Ik ben afgeleid, hoor. Sorry daarvoor. Maar Ellie, die stuurde namelijk nog een berichtje. Die heet namelijk voluit Elisabeth. Ja, daar. Oh, daar was ze. Uh, die zei: mijn roepnaam is Ellie, mijn doopnaam is Elisabeth Maria. De naam Elisabeth is volgens mij Hebreeuws en betekent de, de aan God gewijde. Uh, men kent haar de eigenschappen. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. harde werken, kan genieten van kleine dingen. Nuchtere kijk op zaken. Succes kan ze verwachten. maakt snel contacten. Liefdevol, geestig en vrolijk. En uh, al die eigenschappen zijn niet wetenschappelijk, zegt ze nog. Huh. En uh, even kijken, de aan god gewijde voor de naam Elisabeth is wel een vertaling. Nou, dan hebben we die nog even meegepikt. Heb jij iets gevonden over de vloekende kleuren? Ja, daar, tenminste, Eddie heeft dat. Ja. Uh, kleuren uh, op zich vloeken niet. Je kunt de kleuren van een regenboog door twee prisma's te manipuleren en elke willekeurige volgorde naast elkaar zetten je krijgt nooit iets waar de bond tegen het vloeken zich tegen zou bezetten. <laughs> ja, maar toch zie je allerlei verschillende kleuren blauw in de, de, in de natuur ook. Dus dat ja. Is, uh, ja, maar wat ik overal lees is gewoon van als kind vind je niks vloeken. En hoe ouder je wordt, hoe meer smaak je ontwikkelt. En dan vind je in één keer dat het vloekt. Hmm, vreemd. Geloofsbrieven, ben je dat tegengekomen? Ja, en okay. dat is een ander woord voor geloftebrieven. Mm hm, en dat geeft meerdere lading. Het zijn stukken die bewijs leveren over de integriteit. Oftewel de betrouwbaarheid bijvoorbeeld van een raadslid, bedhouder of uh, heet het, een ambassadeur. En wat zijn dan die stukken? Bijvoorbeeld een bewijs van goed gedrag. Oh, ja. Dan een kun je een brief van de koning dat je deze persoon kan vertrouwen als het om een ambassadeur gaat. Eén uh, ei per dag is dat gezond? Uh, ja, volgens Singapore wel. Uh, elke dag een zacht eitje te laagje chloresterol. Alle andere eieren kan je beter niet elke dag eten. Oh. En uh, hurken en lurven heb je die gevonden? Uh, dat weet Johan. Tekent ze al op Twitter. Hurken is een werkwoord, en het is geen zelfstandig naamwoord. En uh, je gaat op je hurken zitten. Ja. En je en lurven? Al... Uh, daar zegt Willem Jozef over dat hij vermoedt dat er ergens tussen je kladden en... Oh nee, de hurven zitten tussen je kladden en je lurven. Maar voor de rest kwamen we er ook niet uit. Nou, dat klopt. Dat een zwerende vinger, hoor. Hey, hier laten we het bij, Martin. Dankjewel voor je bijdrage weer vandaag. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.